En heeft straks graag het glas met u op een succesvolle samenwerking. Dank u wel. Dat was dus de opening van onze nieuwe burgemeester David Molenburg. En Ik ben nog even nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. Maar wat mij betreft kunnen wij eigenlijk gewoon met ons verhaal beginnen. Dus... Ja, ja, ja, ja. Waarom deze Anthem? Nou, de Formule 1 Anthem hebben we natuurlijk niet zomaar. Want The Last Wave is vanavond in de studio. En ze zullen ongetwijfeld ook het nummer pole position gaan spelen. Dat gaan ze zeker doen. Dus daarom ook even deze thema. En natuurlijk. Uh... Het is vandaag in de installatie bij David Molenburg al meerdere malen voorbijgekomen. De Formule 1 komt naar Zandvoort en dus zullen ook de camera's erop gericht zijn. En moet onze nieuwe burgemeester daar een hele goede rol in spelen. Dus het is niet zonder enige reden waarom we dus het anthem van de Formule 1 eventjes gebruiken. Om als afscheiding van het geraadsgedeelte en dit programma te gaan doen. Goed, welkom bij deze uh, fijne, fijne show van Alternatieve VM. Dan gaan we er nu gewoon eventjes hup, uh, het echte bekje er even onderdoor gooien. Want anders dan, uh, weten we echt uh, dat we bezig zijn... Kooperaas, niet uit uitzicht. Maar goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, ook nog een uur langer door. Dus dat hebben we ook al even goed uh, geregeld. Dus het is niet zo dat we om tien uur de boel moeten sluiten. Nee, we gaan gewoon tussen tien en elf nog een uur doen. Dus uh, in plaats van uh, twee uur, iets minder dan twee uur, wordt het uh, bijna drie uur. Dus toestemming van de programmaleiding uh, gekregen. Net zojuist. Dus uh, zet je maar schrap. Geen uur, um, old, of warte, geen uur. peaceful radio uh, om tien uur. Dat begint om 11 uur, dus uh, helaas, Benno. Uh, we zullen één uur van jouw programma moeten jatten vandaag. Goed, uh, wat hebben we dus vanavond in uh, deze uitzending? Uh, The Last Wave. Want die komen dus zo dadelijk uh, ook uh, gaan die, uh, live uh, spelen. De, de Drie blokken, twee nummers. Dus maximaal zes nummers. Waaronder die ene. Die ene nummer waar uh, we ontzettend veel uh, plezier aan beleven de laatste weken, zo niet maanden. Position. Uh, die zullen ze zeker laten horen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook uh, heel veel muziek. En daar beginnen we maar mee met bijvoorbeeld deze. Want Jürgen Mekking, de toetsman van Verline... die studeert vandaag af in Pilek in Amsterdam. En ook uh, hebben ze al een EP uitgebracht. Uh, rechtdoor, die is uit 2017. En ook de nieuwe single, die hoor je straks in de tweede uur. Maar hier is uh, dat nummer van, uh, van Verline op Rechtdoor. En dat nummer dat heet Je Vergeet... Was het was de eerste van deze alternative FM, 17 minuten over 8. We zijn iets wat verlaat, maar dat had alles te maken met de installatie van onze nieuwe burgemeester David Molenburg. Maar goed, we hebben natuurlijk een, een, een uurtje extra doorgekregen, dus we kunnen wat, wat beter en ruimer onze muziek af gaan werken. En dat gaan we ook zeker doen. Um, uh, ik zei al, uh, er is nog iets wat ik uh, bijna... Uh, ja, daar zal ik uh, Spotify even toch uh, voor, uh, voor moeten raadplegen. Want het is uh, heel vervelend. Want ik heb, het, ik heb het materiaal gewoon niet. Dat zit ergens gewoon nog thuis ergens verstopt. Je bent uh, in de overtuiging en uh, rotvast overtuiging... dat je al je materiaal bij je hebt. Maar dat heb je dus niet. Goed, uh, wel weet ik dat deze Friese bent uh, ook binnenkort met nieuw materiaal... Nou, hier komt hij nog een keer. Pendants and nothing to fear. Run to nowhere to hide There's nothing to fear tonight Dat was hem, deze nieuwe single van New Bliss. En die komen ergens uit de buurt van Limburg. Daar komen ze vandaan. Euh, zeg ik dat goed, want dat wil ik eigenlijk ook wel een beetje zeker weten. Maar goed, daarvoor hoorde je trouwens Pendants. En die komen weer uit het hoge Noorden. Terwijl de heren van de last of even hun kelen aan het, aan het smeren zijn. Want ja, die jongens die moeten zo direct ook spelen. Het is een soundcheck om zo ervoor te zorgen dat de boel goed in geregeld is. En dat iedereen zo direct duidelijk te horen is op de radio. Nou, je hoort het eigenlijk al. Het, uh, aan hun ligt het niet. De band kennen wij. Marcus en ik, uh, nog uit het uh, circuit van de Rob Hagedow En Daar hebben ze twee jaar geleden geloof ik ook nog mee gedaan. Dus wat dat gaat, gaat dat uh, helemaal goed komen. Zie je, kijk, ik zei het al: Bliss, Amsterdam en Veenlo. Dus het is uh, voor een deel uh, ook hier uit de buurt. Weer tijd even voor een uh, beetje wat jazzachtige uh, setting. Hier is Lilith Merlo en Prepping Man. Do? What does she cook that didn't serve you? Must be that thing in the bedroom I politely refuse I like the way you look Next to her When you hold her tight in Your arms so firm But I can't help but wonder why It's her instead of me It seems I'm only prepping men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 You up, but I feel I'm right. have fixed you up, but I feel I'm running out of luck. Where does the love go? All my girls say no was like us when we are quiet, but when they asking us to. Of names I can't recall. Colors of a world that's yet to unfold. I know where I am. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik krijg zojuist een, een treurige mededeling. En die treurige mededeling is dat Paul uh, Position vanavond niet mogelijk is om te spelen. Wat is dat nou? <laughs> ja goed, nou, maakt niet uit. We gaan hem sowieso uh, laten horen. Dus dat, uh, dat, dat, dat doen we dus in ieder geval. Maar dan gewoon de studioversie zoals wij hem hebben gekregen. Nou, ik zei al... De heren zijn niet geheel onbekend, want uh, The Last Wave heeft ook meegedaan aan de Rob Agda Award. En ik dacht uh, in de uitgave van uh, 2017-18 dat ze daarin uh, te vinden waren. Uh, helemaal zeker weten doe ik dit. niet. Um, ik, ja, 16. Zie je? Kijk, uh, Marnix uh, zegt uh, 16. Ja, met hem heb ik ook uh, het interview gehouden. Dus wat, wat dat gaat. Ja, we moesten even weer... Zo heb ik met jou geïnterviewd. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, was, uh, dat was al uh, bijna weer drie jaar terug. Uh, maar goed, uh, toen hebben ze dus uh, meegedaan. Uh, ik weet niet meer in welke voorronde, maar dat uh, uh, mag geen naam hebben. Uh, nu, zij is de band uh, behoorlijk uh, aardig uh, op weg. Um, ik uh, kijk even naar links, ik kijk even naar rechts. Want Marcus uh, staat achter me en die zat net al op mijn schouder te duwen. Uh, kan het dan al? Ja, het kan al. Het, uh, ik zal sterker nog. We gaan gewoon nu beginnen, dus, uh, dus ik uh, kijk, uh, kijk, uh, meteen, uh, de technoten worden al meteen uh, wakker en uh, gaan uh, in beweging uh, komen. Dus uh, ik ben heel ook nieuwsgierig naar wat, uh, wat zij gaan spelen. We gaan dus ook naar uh, de andere kant van uh, de plek. Um, uh, het zijn dus uh, in blokken van twee nummers. Dus uh, ja, uh, ik, ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat, uh, wat uh, de eerste twee nummers gaan worden. Van deze set, uh, heren, wie, uh, wie, wie uh, gaat het uh, even het woord voeren? Marnix. Marnix gaat het woord voeren. Oké, okay, nou, uh, Marnix, dan is de vraag aan jou: uh, welke uh, twee nummers uh, mogen we nu uh, uh, gaan uh, horen? Dat is, uh, is Down South en daarna is Basking on the Beach. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Laat la la maar horen. Whatever, we might hit the road. Whenever, whatever, our cars unloaded. Driving down south with the wind in our backs. We're driving down south to empty our heads. Whenever, whatever, no room for thought. Whenever, whatever, no motor around. No one stop for the 60 miles ahead. Let's spend a night together, we won't go bad, to ever whatever uh, whenever whatever we have the time of our lives we can't waste it all the time in the time of our lives we get waste it all the time lost in the town i know that i need it when my souls around and no more maps what's that real light all we need is whiskey and we go for the night to so whatever whatever. Uh -huh. whatever whatever find your way while you're right on the road for your destination you just go ahead Ever, whatever, whatever, uh, whenever, whatever. We have the time of our lives. We get wasted all the time. In the time of our lives, we get wasted. Ik zou bijna zeggen, want uh, ze hebben ook uh, materiaal dit jaar nog zelfs uitgebracht. Uh, het uh, album heet On The Run. Zeg ik dat goed, uh, heren? Ja, duidelijk. Uh, want uh, in de tijd dat, uh, dat wij ze spraken, uh, in de, de, de tijd van de Rob Hagner-woord, was het Sygo Body Flamengo uit 2016 niet meer. Oh! Michael Box. What, final box of songs. Dat waren, dat waren de, de, de... Dat, dat was het, het materiaal wat ze hebben uitgebracht. Ja, het staat er ook bij in de bio. Maar goed, ik, het was een lucky guest. Dus ik denk ik kon... Dus goed, het tweede nummer van het eerste blok van twee. Hier allemaal. The, the Last Wave. Thank you. <applaus> de kop is eraf voor de last wave. Straks in het tweede uur gaan we nog verder. Want dan komen de andere blokken van twee voorbij. Twee blokken van twee wel te verstaan. Want ja, we gaan natuurlijk voor zes nummers in ieder geval. En natuurlijk ook nog een gesprek met de heren. Want wat is er gebeurd sinds 2016 toen wij ze voor het laatste spraken in de catacombe van de patronaathaler... En nu, want er zit uh, toch nog wel wat, uh, wat vaart uh, in, denk ik eerlijk gezegd. En natuurlijk... We beloven dat we ook pole Precisions gaan draaien... maar dan gewoon de versie. Ja, je moet wat hè. Als u op een gegeven moment niet in staat bent... Dat, ja, dat, dat, dat, dat kunnen ze niet. En dat zijn ze ook vergeven. Maar goed, het nummer daar hebben ze een schot in de roos mee gedaan. Want dat kwam eigenlijk tegelijkertijd met de aankondiging... dat wij hier de Formule 1 gingen hosten in mei. Want het, de, de, de single dateert ergens ook van mij, toch Marnix? Uh, mei juni, mei juni, hè? ja, precies rond die periode. Dat, uh, ja, want uh, toen, toen, toen, het net bekend was, uh, toen gingen jullie in de, in de mailbox zo van, uh, ja, wij uh, wij hebben een uh, nummer over uh, doodsport uh, gemaakt. Ja. ja, het was volgens mij één week uh, te vroeg of te laat. Ja. Ik hoopte het op dezelfde dag te doen. Maar ja, volgens maar... mij waren we een week te vroeg. Nou goed, dat maakt niet uit. Het, het, het, het, uiteindelijk is het, uh, is het uh, allemaal goed gekomen. Uh, straks uh, natuurlijk nog even het, uh, de ins en de outs uh, van dat nummer. Want uh, ja we hebben toch nog een uur de extra zendtijd. Dus we kunnen dat uh, sowieso uh, inkleden. Wat, wat dat gaat, gaat er helemaal goed komen. Deze band, eigenlijk is het een eenmansband van Jelte de Vries... Hij gaat uh, ergens uh, binnenkort in oktober gaat hij, uh, zijn uh, EP Decent uh, presenteren. Uh, dat is uh, Alaska Pollock, want dat is uh, zijn, uh, zijn andere naam. Zijn alter ego-naam. De bandnaam. En dit nummer is het laatste nummer wat uh, wij van hem hebben. En dat is So Bad. Vorige week viel het een beetje hopeloos in het water... met Yes Miss, No Miss, met hun EP Letting Go. Maar dat maken we dan nog goed met die twee nummers die we nog misten. Dit was één van die twee nummers. Want Letting Go en Panama en Robberman die hebben we natuurlijk veelvuldig gedraaid. Dit was Stay. Je gaat tot aan het nieuws van 9 uur. Deze van Walking the Sea Hoorde. En dat is wiedergut. Zandvoorts, makelein. The future, the past, when slow, you rely upon what you